Doride Zella, heel hartelijk welkom in deze uitzending van Pentagram Boekwinkel. Um, jij wilde ons iets vertellen over uh, het boek van Jacob Beume, Levend in eenvoud van Christus. Het is een bloemlezing. En um, kan jij uh, iets vertellen over hoe deze bloemlezing, hoe dit boek tot stand is gekomen? Ja, ja. Levend in de eenvoud van Christus is eigenlijk een herziene en verkorte versie van een boek dat in 1915 uitkwam onder de naam Uren met Jacob Beume en werd geschreven door professor Den Hartog. En De Rooskruispers vond dit boek en wilde dat eigenlijk heel graag opnieuw uitgeven, want dat was uitverkocht, en, maar dan wel in een mooie herziene versie. Versie omdat de oorspronkelijke versie toch nog best um, ja, ingewikkeld was qua taalgebruik ook. En daardoor is het boek ontstaan levend in de eenvoud van Christus met allerlei citaten uit verschillende uh, werken van Beume, Waaronder zijn eerste boek Aurora, maar ook bijvoorbeeld Mysterium Magnum en Der Week zu Christo. En... Dat is, een, dat is de bloemlezing die is ontstaan, dus met verschillende teksten uit verschillende boeken van Jacob Beume. Ja, en het heeft een, een prachtige titel gekregen: Levend in de eenvoud van Christus. Hoe zijn jullie op die titel gekomen? Hoe, hoe is die uh, tot stand gekomen en kun je er iets over vertellen? Beumes leven stond helemaal in het teken van de Christuskracht en in het teken van de bovennatuur. Zijn hele leven was gericht op die bovennatuur en om de uh, Christuskracht in zijn uh, leven tot uh, werkzaamheid te brengen. En um, eigenlijk ge geeft Beume in zijn teksten aan dat in iedere mens een goddelijk principe verborgen ligt en hij streeft er zijn hele, hele leven naar om dit goddelijke atoom, dat in iedere mens in het hart ligt, tot werkzaamheid te brengen. Als een ja, nieuwe wezenheid, die, een zielenwezenheid die tot stand komt. En die dan eigenlijk de binding met de geestkracht, met de werkzaamheid van de uh, geest tot aanzijn roept. En die geestkracht... dat is voor hem de Christuskracht. En die Christenkracht... die, ja, die moet dan in... ons mens zijn... tot werkzaamheid... Uh, gebracht worden. Ja, schitterend. En, um, het boek bestaat uit... allerlei citaten... van Jacob Beume... die dus van allerlei... verschillende boeken zijn samengebracht... En in die citaten geeft hij eigenlijk ook uh, antwoord op verschillende uh, levensvragen, zou je ze kunnen noemen. En ik had er drie uitgenomen. Misschien kun je daar iets uh, meer over vertellen wat dan dat antwoord van Jacob Beume is. En de eerste vraag is dan van welke aard zijn directe geestervaringen. Dus de mens kan een geestervaring ondergaan en van welke aard is die dan? En om welke omstandigheden komt zo'n geestervaring tot stand? Kun je daar iets over vertellen? Beumer's leven bestond uit een onophoudelijk zoeken naar de bron. En hij noemt die bron steeds weer de bovennatuur, waaruit alles voortkomt. Hij had een heel groot verlangen, een eigenlijk een niet te stille verlangen, naar goddelijke kennis, naar gnosis. En dat goddelijke ervaren, daarvan zegt hij, dat is een vereiste om terug te kunnen keren tot de bovennatuur. En eigenlijk geeft hij aan dat door een leven van reiniging en verheffing, in de stilte van je diepste innerlijk dat dan op een dag de geest door kan breken. Dus eigenlijk ontstaat er vanuit een bezieling... een verlangen naar goddelijk leven... Een, een nieuwe wezenheid... en die wordt in feite op zeker moment bevestigd... door de geestkracht... zodat eigenlijk die Christus in een mens tot werkzaam, werkzaamheid kan komen. En zo ontstaat dan ook weer die titel van... Levend in de eenvoud van Christus. Ja, hij spreekt vaak over het begrip bovennatuur. En uh, dan kom ik ook gelijk op de, de tweede vraag. Um, hoe ziet de bovennatuur eruit voor een mens die die geestervaringen en die geest ondergaat? Vertelt hij daar iets over, over hoe die bovennatuur eruit ziet? is wel bijzonder, want waar we het net over hadden, dat op, op een zeker moment, dat als we uh, uh, van onderaf een nieuwe zielenwerkzaamheid tot stand brengen, dat de geestkracht dan binding met ons maakt. En hij geeft eigenlijk aan dat die geestkracht als een spiegel werkt. En die spiegel laat ons zien hoe onze eigen menselijke hemel en hel eruit zien. En hij geeft dan eigenlijk aan dat die eigen hemel en hel... dat die dezelfde structuren en krachten kent als de bovennatuur. Maar wij zijn vaak zo gedreven door zelfhandhaving en ook vijandigheid... dat we vaak tegenwerken, um, ja, de geest tegenwerken. En pas op het moment dat wij in staat zijn om onze zelfhandhaving en onze eigenwilligheid... Uh, ja, te niet te doen, dan kunnen we werkelijk in dat geestelijke leven... in die bovennatuur uh, leven en daar dus ook continu binding mee maken. Ja, Beume heeft het ook over dat wij een microcosmos zijn. Hè? Dus ons universum, uh, zoals wij dat dan leren zien door de geest... Um, Eigenlijk één worden met de macrokosmos zodat microkosmos en macrokosmos weer met elkaar uh, verbonden zijn. Waardoor we als vanzelf eigenlijk in die bovennatuur uit die bovennatuur uh, gaan leven. Ja, schitterend beeld zo eigenlijk zo boven, zo beneden dat universele, wat je ook in die hermetische geschriften terugvindt, dat dat samenvalt en één wordt. En dan uh, komen we gelijk eigenlijk op de, de derde vraag uh, voor jou, Doride, van kan je iets zeggen over wat Beume zegt over dat, dat universum, die macrokosmos. waarom is die dat, dat grote universum uh, geschapen en vooral met welk doel? En wat heeft de mens daarin voor een opdracht en doel? Ja, volgens Beume is het doel van het universum echt om de mens zelf bewust te maken van de situatie waarin hij is geraakt. En daaruit weer een weg te vinden die hem naar de bron, naar de bovennatuur leidt. Dus het Gaat bij Beuma, als je zijn teksten leest, altijd om zelfbewustzijn. Om bewust te worden, dat is ook hè, wat in de vorige vraag naar voren kwam: dat die geestverbinding, die laat ons scherper dan ooit zien wie we zelf zijn. En waar we, zeg maar, um, ja, dat wordt dan de hemel en de hel genoemd. Hè, waar we onze eigen kleine. Uh, zelf ook in tegenkomen. En Beume zegt dus steeds... het gaat om die kennis... om die kennis van onszelf... om tot zelfbewustzijn te komen. En voor mijzelf was dat altijd best wel... Ja, het lijkt best wel een beetje vreemd... dat als je uh, je afkeert van iets... Hè, dat dan de opdracht is om daar weer naar terug te keren. Dat lijkt toch ook een beetje... Ja, een beetje dommig. Uh. Hm. Maar... Het, ja, het, het, het is vaak zo dat wij, uh, het, dat waar we, van, waar we ons van afkeren, dat het opnieuw voor ons geplaatst wordt. Omdat we dat op een bepaalde manier toch moeten doorleven. En dat is wat Beumen eigenlijk zegt. We kunnen niet anders dan tot zelfkennis komen om ooit weer deel te gaan krijgen aan die bovennatuur. Aan die goddelijke natuur. Ja, dus eigenlijk kan je zeggen dat het hele universum... En alles wat geschapen is, is om tot zelfbewustzijn te komen voor die mens. Als een soort uh, oefenschool om uiteindelijk weer die, die binding en dat ware zelf te kunnen vinden. Ja, hij zegt, hij zegt bijvoorbeeld... Het leven bestaat uit strijd totdat het bewustzijn gebaard zal worden en de vreugde zal ten slotte nog groter zijn. He, dus wij moeten steeds een soort wrijving ondervinden, een soort, ja, een soort strijd ondervinden, om tot die zelfbewustzijn te komen en daarna ook de vreugde van het geestelijke leven te kunnen ervaren. En die vreugde die kan je ook wel ja, vergelijken als uh, de vrede van Bethlehem, He, dat is de vreugde die alle verstand te boven gaat, dus dat is niet een normale menselijke vreugde, maar het is een innerlijke blijdschap wat eigenlijk ja, niet met woorden te beschrijven is. Ja, heel mooi, heel mooi stukje van hem ook, van Jacob Beumer wat je voorlas. Ik had ook een uh, stukje gevonden uit het boek wat me raakte en wat hier ook wel op aansluit, op bladzijde 36. Ik kan het even voorlezen. De reden spreekt. Waarom heeft God een pijnlijk, leidend leven geschapen? Kon het leven niet zonder lijden en kwelling in betere omstandigheden worden geplaatst? Aangezien hij aller dingen grond en aanvang is. Waarom duldt hij de tegenstand? Waarom verbreekt hij niet het boze? Opdat er alleen goed zij in alle dingen. Nou, dat stukje raakte me wel. En dat slaat ook wel aan op die strijd die we hier kunnen ervaren. En waarom die er dan toch moet zijn. Het leuke is dat uh, Beume zelf dan antwoordt. Geen ding kan zichzelf zonder tegenstand leren kennen, want als het niets heeft dat hem weerstaat, gaat het in het onbestemde verder door en keert niet weer tot zichzelf in. Indien het echter niet weer tot zichzelf ingaat, als in hetgeen waaruit het oorspronkelijk is uitgegaan, dan weet het niets van zijn staat. Ja, dit is natuurlijk best gesluierde taal, maar je voelt, je proeft wel enorm hè, dat we alleen maar uh, uh, kunnen, ons kunnen ontwikkelen op het moment dat we onszelf leren, leren kennen en dat alles wat wij in het leven uh, ja, te ervaren krijgen, dat dat dient om. Ja, tot dat nieuwe leven te komen. He, dus alle, alle strijd en alle gevoelens en alle gedachten... en alles wat ons steeds overkomt, dat helpt ons mee om, om te verlangen naar iets anders. Om uit dat gewone leven te worden, uh, ja, worden geslagen, zeg maar. Om tot een bezield leven te komen waar die geest weer in werkzaam kan zijn... Uh, en ik denk dat dat ja, continu uh, uh, is wat Beume ons probeert te laten zien. Dat wij uh, zelf in dat geestelijke leven uh, werkzaam kunnen zijn. Nou, het troostende daaraan is, is dat niets voor niets is. En dat alles wat we meemaken uiteindelijk uh, ons toch ergens brengt. Dat is wel weer mooi, uh, een mooi beeld. En dan uh, tot slot nog um, een vraag door Riede. Hoe het, het Jacob Beume, die was uh, van beroep schoenmaker. En hoe is het nou toch mogelijk dat zo'n eigenlijk zo'n eenvoudig mens zulke dingen op papier heeft kunnen zetten, zo'n groot beeld voor ons uh, heeft weten te plaatsen? Kan jij iets vertellen over wie deze bijzondere man nou eigenlijk was? Ja, ik denk zelf dat het allerbelangrijkste is. En dan kom je weer bij de titel van het boek. Levend in de eenvoud van Christus. Dat dat was wat hij zijn hele leven gedaan heeft. Dus hij keerde zich keer op keer in zijn uh, diepste binnenste. En in feite werd, werd hij... Uh, ja, in zijn diepste zijn aangesproken. En beume noemt dat wel het gemoed. Het gemoed is, ja, is, is, is eigenlijk een soort van stemming, maar dan veel subtieler. Het is eigenlijk de ziel die tot, tot, tot vastom komt, die spreekt. En dat is het gemoed. En die gewassen ziel, die treedt dan weer in binding... Of die kan dan in binding treden met, met de geest, met de Christuskracht. Waardoor die ziel volwaardig wordt als geest mens. En Beumers hele werk getuigt van het worden van een geest mens. En dat begint met je in de stilte van je diepste innerlijk uh, ja, terug te trekken. En hij geeft ook aan dat hij eigenlijk. Het instrument van God is. Hij is het niet zelf die die teksten geschreven heeft. Maar hij is de, ja, de klankkast eigenlijk van, van, van God. Die, uh, ja, die, die, die dat laat klinken. Die de woorden laat klinken. Waarvan hij zelf zegt. Ik snap er zelf eigenlijk vaak als mens. Uh, niet heel veel van. Maar het... het het wordt me gegeven om het, om het neer te schrijven en uh, dat gaat buiten mij om. Ik ben dat niet, dat, dat, dat is iets anders. Ik ben alleen het instrument en hij verwoordt dat op bladzijde 70 als volgt. Niemand mag hoger van mij denken dan hij hier ziet, want het werk van mijn arbeid is niet van mij. Ik bezit het slechts, naar, mate, naar de mate het mij van de Heer vergund wordt. Ik ben slechts zijn werktuig, waarmee hij doet wat hij wil. Dit meld ik u ter waarschuwing, opdat niet iemand een mens bij mij zoekt die ik niet ben, als ware ik een man van kunst en hoge reden. Maar ik leef in zwakheid en kinderlijkheid, in de eenvoud van Christus. Ja, schitterend hoe hij het hier eigenlijk zelf verwoordt. En je voelt daar ook die tweevoudigheid van die mens in. Dat we aan de ene kant gewoon een mens zijn die alles nog ervaren. Het leuke en het minder leuke. En uh, dat we aan de andere kant dat hele grootse ook in ons dragen. En toch op een manier kunnen ervaren. En daarvan kunnen getuigen. En... Maar je voelt ook de enorme ja, eenvoud daarin en bescheidenheid en dienstbaarheid. Heel mooi, heel mooi. Dank je wel, Doride, voor dit interview. En um, nou, we raden iedereen aan deze bijzondere woorden te lezen in het boek. Levend in de eenvoud van Christus.